De Italiaanse premier Berlusconi noemt de geruchten over zijn aftreden ongegrond. Twee regeringsgezinde journalisten melden vanochtend dat hij vandaag of morgen zal opstappen. De Italiaanse premier ligt al tijden onder vuur. Hij verliest in snel tempo zijn parlementaire meerderheid. De beurs in Milaan ging omhoog toen de geruchten over een vertrek van Berlusconi sterker werden. Een man uit Os is veroordeeld voor het doden van zijn baby. Het jongetje van negen weken overleed twee jaar geleden aan zwaar hersenletsel. De vader zegt dat hij het kind onder invloed van drank en drugs per ongeluk heeft laten vallen. Maar volgens deskundigen is er wel degelijk geweld gebruikt. De vader is veroordeeld tot acht jaar cel, conform de eis van het Openbaar Ministerie. Het weer vanavond bewolkt en nevelig. Morgen begint opnieuw grijs. Maar vanuit het oosten breekt de zon door. Het wordt 11 tot 14 graden. Na morgen geregeld zon en het blijft zacht. Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnoldswaan wijn bij de ANB. De avondspits is voorbij. Er staan nog twee korte files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden, 2 kilometer. En de AN44 van Den Haag naar Wassenaar, bij Wassenaar Zuid, 2 kilometer. Tot zover de verkeers. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Net nu. ZFM in de avond.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 Siempre cantaré, cuando de hemel kijk, dan zie ik een ster. Als ik naar de hemel kijk, dan zie ik een ster. Als de hemel kijk, dan zie ik een ster. Als ik naar de hemel kijk, mala zie ik een ster. baila. Yo voy a cantaré esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré. Cuando bijna marea bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna bijna cuando se het is een en ik zal altijd zingen, ik zal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 Van haar houden Kan ik haar haten Uit het diepst van mijn hart Waar het niet meer rood is Maar geblakerd En zwaar Open door. was vroeger je in...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 so easy Het helaas van Leipari, de Rotterdamse aannemerszoon, die in Antwerpen naar de klote ging. Harry was een jongen van 17 jaar. Liep van huis weg omdat hij niet uithield. Daar hij kwam in duistere kringen, die hebben hem verleid tot het gebruik van morfine. Was hij vlugber? En Harry's ogen werden langzamerhand geel En Harry's benen hielden hem niet in zijn geheel Harry had brandstof nodig zeven maal per dag En Harry stikte minstens tien keer in zijn lach Toch ben ik el.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 adressen per zijn, apothekers asistenten -zi dus mocht hij graag niet om het stuk maar anders liep zijn stoomachine te traag en op een avond toen hij uitgemergeld keek naar de spiegel die lang niet meer op hem leek, toen zag hij tranen op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 riep, legt voor de bijl en zijn kist werd omringd door luiden van zijn stijl met de spuit in de koude handen ging hij heen en zijn makers lieten hem voorgoed alleen beste ouders hoop. Dat het niet zo ver komt met je kinders, want ze gaan vroeg in de grond. Troomend leven kan wel heel aangenaam zijn, maar je neemt ook een abonnement op omehein. Toch ben ik elke avond zo.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 mm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 should have a call. That's what friends are. That's what friends are for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 Oh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 en de ogen op zes Als je zien het kan je meedoen Je komt er maar in Ik laat een dag nog even duren En ik kijk niet op een uur Ik doe mijn zin. Want het is altijd Altijd nou Of het nog wiksteren of borsten is Ik wacht niet dan sint -Jutemus. Altijd nou Wie heet er iets aan mijn twijfelt? Een per stuk Ik op mijn eigen. En nog eens een ongeluk. zak ik het doen of zak het laten. En ga ik deur of sta ik stil. En neem dat toch eens een beslissing. Maak nooit eens een vergissing. Man, jij weet niet wat je wil. Want het is altijd altijd, altijd. altijd. altijd nou. Of ik nou en op een dan is, ik wacht niet dat Sint-Jutemus altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd, altijd nou. Of ik nou en op een dan is, ik wacht niet dat Sint-Jutemus altijd nou. En wat komt dan naar een twijfel? Altijd spijt. Hm, ik kan maar blijven mouwen. Om de verloren tijd. Ik kan wel blijven zeggen, dat ik het zo niet aan bedoel Dat ik het anders wel. je weet dan goed aan foute boel Want het is altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd nou. Af het nog pinkster en op nou is, dus ik wou ik niet dat Sint-Jettemus altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd, altijd, altijd nou. Af het nog pinkster en op nou is, dus ik wou ik niet dat Sint-Jettemus altijd nou. Zet de glazen op tafel En de bijste fles We bakken en we brouwen En de oven op zes Als je zin er kan meedoen ga komt er maar in Ik laat de dag nog even duren En ik kijk niet op een uur Ik begin Het is altijd Altijd Altijd nou Of het nou zet en nou bossen is Ik wacht niet dat Sint-Jettemus Altijd nou Want het is altijd altijd nou, al het nog pinkster en opos nou pauzer is dus ik waag niet als Indiote Mus altijd nou. Als ik naar Pinksteren of Pasen is, ik wacht niet op altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd nou. Als ik Pinksteren is, ik wacht niet op altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd nou. is, ik wacht niet op saint altijd nou.